Gie ha ho, de kerstman viert kerstmis. Op de avond voor kerstmis zag Rudolf het rendier tot zijn grote verbazing... dat de kerstman een paar dikke tranen wegveegde. Het spijt me, ik stel me aan, zei de kerstman... en hij snoot zijn neus in een grote rode zakdoek. Ik denk dat u te hard hebt gewerkt zei Rudolf. Volgende week moet u maar eens goed uitrusten, baas. Dat zal ik doen, antwoordde de kerstman. En hij probeerde te glimlachen en vrolijk hi-ha-ho te roepen. Maar het lukte niet. Hij verstopte zijn gezicht in zijn handen en zei verdrietig. O, oh, Rudolf, ik weet dat ik een malle oude man ben. Maar ik zou het zo graag zelf een keer willen meemaken. Eén keer maar. ''Wat wilt u dan zo graag meemaken, baas?'' vroeg Rudolf verbaasd. ''Kerstmis,'' zei de kerstman. ''Elk jaar klauteren we over gladde daken die met sneeuw bedekt zijn... ...van schoorsteen naar schoorsteen om de kinderen geschenken te brengen. En elk jaar moet ik mijn best doen om goed te onthouden welk geschenk voor welk kind is. Ik denk wel dat de kinderen tevreden over me zijn.'' Want ik krijg elk jaar een heleboel brieven waarin ze me bedanken. En in die brieven lees ik dat grote mensen ook graag kerstmis vieren. Maar ik heb nog nooit zelf kerstmis gevierd. Als ik alle geschenken heb rondgebracht, ben ik zo moe dat ik meteen in bed kruip. Rudolf ging voor de open haard staan en dacht een hele tijd diep na. De sneeuw op zijn dikke vacht begon te smelten en viel in grote druppels op het tapijt. Ineens, zei Rudolf, dit jaar zult u ook kerstmis vieren. Ik heb iets bedacht. U hebt toch een heleboel oude kleren op zolder, nietwaar? Goed, dan gaan we deze keer niet meteen terug naar ons huis op de Noordpool, maar we verkleden ons en dan gaan we op kerstdag bij de mensen op bezoek. Toen de kerstman op kerstavond alle geschenken had weggebracht, verstopte Rudolf en de andere rendieren de slee tussen de struiken en sneeuwhopen in het park en wachtte tot het dag werd. De volgende morgen vroeg liepen Rudolf en de zenuwachtige kerstman door de besneeuwde straten van de stad. Ze hadden ijsmutsen en sneeuwbrillen op en ze droegen skis over hun schouder. Overal in de huizen hoorden ze vrolijke kinderstemmen roepen. Kijk eens wat ik heb gekregen. En oh, wat heeft de kerstman leuke dingen gebracht. Rudolf keek naar de kerstman en zag dat hij straalde van blijdschap. Ik geloof dat ze weer tevreden over ons zijn, Rudolf, zei hij verlegen. Ze liepen een straat in en bleven staan voor nummer 14. Rudolf klopte met een van zijn hoeven op de deur. Mevrouw Smit deed open. De kerstman zag haar zes kinderen rond de kerstboom in de huiskamer zitten. De kinderen waren zo blij met de geschenken die ze hadden gekregen... dat de kerstman tranen in zijn ogen kreeg van blijdschap. Goedemorgen, zei de kerstman vriendelijk tegen mevrouw Smit... We waren in de buurt en daarom dachten we dat u het misschien leuk zou vinden als we u vrolijk kerstfeest komen wensen. Mogen we even binnenkomen? Ik ken jullie niet, zei mevrouw Smit. Bovendien is het kerstmis en ik heb het erg druk. En ze deed met een harde klap de deur dicht. Rudolf en de kerstman waren erg teleurgesteld. Maar Rudolf, zei Dapper, kom baas, we proberen het nog een keer met andere kleren aan. Ze liepen terug naar de slee in het park en ze verkleedden zich als clown. Even later klopten ze aan op de deur van nummer 32. Mevrouw Jansen deed open. Ze konden net in de huiskamer kijken waar vier kinderen met de elektrische trein speelden die ze van de kerstman hadden gekregen. De kerstman herinnerde zich nog goed hoe moeilijk het was geweest om de zware trein door de schoorsteen naar beneden te laten zakken. Wat willen jullie? vroeg mevrouw Jansen onvriendelijk. Wij zijn clowns en willen graag voor u en uw kinderen optreden, begon de kerstman. Maar mevrouw Jansen zei boos, kerstfeest is alleen voor familie en niet voor vreemden. En ze deed met een harde knal de deur dicht. Rudolf en de kerstman keken elkaar verdrietig aan. Maar ze wilden het nog één keer proberen. Ze verkleedden zich als kerstzangers en liepen terug naar de straat. Voor de deur van nummer 48 begonnen ze kerstliedjes te zingen. Op de eerste verdieping werd een raam opengeschoven. Maak dat je wegkomt! riep meneer de Bruin boos. Mijn kinderen maken al lawaai genoeg met die afschuwelijke fluiten... die ze van de kerstman hebben gekregen. De kerstman en Rudolf haasten zich terug naar de slee. Zonder een woord tegen elkaar te zeggen... vertrokken ze direct naar de Noordpool. Toen ze thuis waren... trok Rudolf de laarzen van de kerstman uit. De kerstman ging in zijn leunstoel voor het haardvuur zitten en zei... Maar ik weet zeker dat de kinderen blij waren met hun geschenken. Rudolf maakte een boterham voor de kerstman klaar en schonk een glas bier voor hem in. De kerstman at de boterham voor de helft op, dronk een slokje bier en viel in slaap. Rudolf liep op zijn tenen de kamer uit, want hij wilde niet dat de kerstman wakker zou worden. Hij had namelijk een plannetje bedacht. Een uur later werd de kerstman wakker. Hij zocht naar zijn laarzen en zag dat Rudolf ze naast de haard had gezet. Hij liep er naartoe en zag dat ze tot aan de rand gevuld waren met pakjes. En wat is dit? riep de kerstman verbaasd. Opeens gingen alle lichten in de kamer aan... en hoorde hij roepen... vrolijk kerstfeest, kerstman. De kerstman keek op. In een kring achter hem... stonden zijn rendieren, meneer en mevrouw Smit en hun kinderen... die vriendjes hadden meegebracht. Ze zongen... lang zal hij leven. Boven de deur hing een groot bord... waarop de kinderen met mooie letters hadden geschreven... dank u wel, lieve kerstman... En op de tafel stond een heleboel lekkers. Moeder maakt met kerstmis altijd heel veel eten klaar, zei een van de kinderen. En daarom hebben we voor u ook wat lekkers meegebracht. De kerstman snoot zijn neus heel hard in zijn grote rode zakdoek. Rudolf, heb jij dit verzonnen? vroeg hij. Ik ben de ouders en de kinderen gaan vertellen dat wij het waren die aanklopten... En ik heb ook verteld waarom we dat deden, zei Rudolf. En toen mochten de kinderen van hun ouders allemaal meekomen om hier samen met ons kerstmis te vieren. Kinderen, jullie hebben een oude man een groot plezier gedaan, zei de kerstman. En dan gaan we nu kerstfeest vieren. Rudolf en ik zullen jullie morgen met de slee naar huis brengen. Kerstman maakte zijn pakjes open. Er zaten twee paar gestreepte sokken in. Tekeningen die de kinderen zelf hadden gemaakt. Een warme das, een schoorsteenborstel en een rode trui waar rendieren op geborduurd waren. De kerstman trok de sokken en de trui aan en holde naar buiten met de schoorsteenborstel in zijn hand. De anderen holden achter hem aan. Evenmatig dansten ze allemaal in de sneeuw. En de kerstman riep blij, hi ha ho, het is kerstmis, ik ben nog nooit zo blij geweest.